Bood het er helaas uit? Dus wij zien Temptation was onze laatste plaats. Nou, mensen hier even doorzingen. Gaan we even door? Gaan we even door? Die potverdorie. Houdt ze ermee op? Ja, dan moet ik toch nog wat anders opzetten? This next thing is a, an instrumental. Dat heeft eigenlijk geen zin natuurlijk. Maar ja, goed. Ik denk, ton hem maar even een stukje dan. Een teaser voor volgende week. Ja, een teaser voor volgende week maandag. Dan zijn we er weer. Albert Jan is morgen weer. En met Zandvoort op zaterdag. Tot ziens. Tot ziens, zover. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur. Jobboots met het NOS Journaal. De Vierdaagse in Nijmegen is bijna afgelopen. Duizenden lopers druppelen vanmiddag binnen over de Via Gladiola. De wandelaars van de Vierdaagse zijn bezig aan hun vierde en laatste loopdag. Ze hebben tot zes uur de tijd om een Vierdaagse kruisje te bemachtigen. Simon Brownlee kwam vanmorgen om half tien al als eerste binnen. De Brit haalde ook vorig jaar als eerste de eindstreep. Volgens de organisatie hebben de Nijmeegse, Vierdaagse en de bijbehorende feesten een record aantal bezoekers getrokken. Vorig jaar kwamen er 1,4 miljoen mensen op af. Hoeveel het er dit jaar zijn is nog niet bekend. Politie en justitie hebben vorig jaar opnieuw meer telefoon- en internetverkeer afgeluisterd. Vooral het aftappen van het internet vertoonde een grote stijging. Dat hangt direct samen met de forse toename van het gebruik van smartphones, schrijft minister Opstelte aan de Tweede Kamer.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 Dat is opmerkelijk, want sinds 2009 is het aantal vervalsingen afgenomen. De meeste biljetten kwamen de afgelopen jaren voornamelijk uit Italië en Bulgarije. Vooral biljetten van 20 en 50 euro worden veel nagemaakt. Tom Velers heeft de Tour verlaten. Al na de eerste beklimming van vandaag had hij een flinke achterstand... en hij besloot aan de voet van de tweede berg, de Madeleine, af te stappen. Velers kwam eerder deze Tour hard ten val... na een duw van Mark Cavendish in de eindsprint. Gisteren eindigde hij als laatste in de etappe naar de Alp Duès. Het weer zonnig, alleen in het noordoosten en noorden nog wat bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden op de stranden en 25 tot 28 in het binnenland. Morgen is bewolkt, later in het oosten en zuiden zonnig. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanaf zondag overal zonnig en hogere temperaturen. Dit was het. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 ook gewoon op zaterdag. Zin in Zandvoort? Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Muziekboulevard.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 Decir een una mujer cambió mi suerte, se van de graag iets van mij. Ik sufrir. No meer leren. Oh, oh, oh, oh, oh, oh,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 De mis amores, tanta mía, que existes, que no puedo conformarme sin poderte concertar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan entero, cuando conseguirás que no te nombre nunca más. Vamos de mis amores si dejaste de quererme, cuidado que la gente de no se enterará. Zeg ular aan de mi, que nadie sepa mi sufrir El Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contentar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero zegt dat een vrouw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 Beautiful.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 Flow. Crazy how that shipwreck met my ship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 Stop going through the night To a life where I can't watch the sunset I don't have to Try to remind myself that I was happy here before I knew that I could get Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM, maakt zijn naam waar. Want de zon schijnt. Dus pak je radio, radio. ren naar en zet hem op 106.9. ZFM, yeah. 24 uur per dag. hete zomer It's so long, where only fool's gone I shook the angel and young Now I'm rising from the crowd Rising off to go Filled with all the strength I find There's nothing I can't do Is that what demons do? They rule the world to me Destroy everything They bring down angels like you Now I'm rising from the ground Rising up to you Filled with all the strength I need to get some of time again. ZANG